Vergeluk met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben het afgelopen jaar het aantal cyberinbraken in het Russische elektriciteitsnetwerk opgevoerd. Het doel was om te laten zien dat de VS kan terugslaan als Rusland doorgaat met cyberoperaties tegen de VS, schrijft de New York Times. De Amerikanen zouden al in 2012 het Russische stroomnet zijn binnengedrongen. Het afgelopen jaar hebben ze ontwrichtende malware geplaatst zonder meer als vergelding voor een Russische netnieuwscampagne tijdens de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar. Ook Saudi-Arabië wijst naar Iran als dader van de vermoedelijke aanval op twee olietankers in de golf van Oman. Kroonprins Mohammed zegt dat Iran de schepen donderdag heeft aangevallen. Hij wil dat de internationale gemeenschap hard optreedt tegen het land dat de aartsvijand is van Saudi-Arabië. Eerder leggen de Amerikanen en de Britten al de schuld bij Iran. Iran spreekt alle beschuldigingen tegen. De politie in de Spaanse regio Galicië heeft een netwerk van drugsmokkelaars opgerold. Een van de arrestanten is volgens Spaanse media de Turkse Nederlander Sadula U. Hij wordt gezien als een van de grootste heroïnehandelaars in Europa. In zijn auto vond de politie 7 kilo heroïne. India heeft importtarieven ingesteld tegen 28 Amerikaanse producten... waaronder appels en amandelen. De heffingen zijn een reactie op Amerikaanse importtarieven op India's staal en aluminium... Ook vindt het land het kwalijk dat de VS een vrijstelling voor Indiase producten... ter waarde van ruim 5 miljard dollar heeft geschrapt. President Trump vindt dat India zijn interne markt niet genoeg openstelt voor Amerikaanse bedrijven. Een shirt van de legendarische Amerikaanse honkballer Babe Ruth... is in New York geveild voor een recordbedrag van ruim 5,5 miljoen dollar. Het grijze shirt met het opschrift Yankees, dat de honkballer rond 1930 droeg werd met meer dan 400 andere items van Babe Ruth... geveild in het stadion van de New York Yankees. In 2012 werd al eens 4,4 miljoen dollar neergelegd... voor een Yankee-shirt van de honkballer. Het weer geregeld zon, geleidelijk ook stapelwolken... in het middelland en bui, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer? In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel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 Dat stond er even niet bij. Mozart, dus. En de regisseur zegt inderdaad: Mozart.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 chaos vast een hele goede recensie gekregen in dat dochterkrantje, want anders schrijf je er niet zo'n uh, mooie wals over natuurlijk. Morgenblatter. We gaan verder met uh, oh nee wacht even ja zo. We gaan verder met Granada en dat is een serenata. De componist is wederom Isaac Albéniz die hebben we al eerder gehad vandaag. Maar nu wordt het stuk niet op gitaar gespeeld, maar op een harp.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 Laatste stuk van dit eerste uur van ZFM Klassiek. Is uh, de winterreize der Leierman. D-911, opus 89. En de componist daarvan is natuurlijk Frans Schubert. Het wordt uitgevoerd door een eh, toch wel hele beroemde tenor... ...namelijk Dietrich Fischer-Dieskau. Oh, het is een bariton trouwens. Daar moet ik me niet in vergissen. Dietrich Fischer-Dieskau. Baritonzanger. En u weet misschien dat een bariton zit tussen de tenor en de baas in. Jawel. Klaus Billing speelt piano... Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm im Seem. Dreht ons een leier, steht ihm nimmer. Steht. Soll ich mit dir gehen? Oh.